Kent u, Augusta? Ik ken haar, ja. En? Zij is een succubus. Man, een schat, wat, wat? Een, een deuvel die in de gedaante van een vrouw mannen verleidt. We kunnen haar niet maar pitten voor haar ziel. Rust. Wees groep Maria, volgen genade. Yes. Zegen zij, zij met u. Zegen zijt gij bovenal vrouwen. Zegen zij zijn. Zij o, ja, zij is... Augusta Vonk zal branden. Mevrouw de onderzoeksrechter branden in de hel. Haar getal is dertien. 13? Zes is het getal van de duivel en 7 van de Almachtige. Zes plus zeven is 13. vandoor. Ja. I ja. Uh, nu, uh, om op meneer Vinkke terug te komen. Wou hij boeten voor de zonde die de succubus heeft begaan? Adriaan was bereid het kwaad van iedere zondaar op zich te nemen. Hoezo? Door versterving en zelfkastijding. En hebt u. Uh,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 Is dat niet de advocaat van de antiabortusbeweging in Brugge? Een man die mee vooraan staat in de strijd om het leven, mevrouw. En iemand die Adriaan Vinken door en door kent. Wees groot, maar die van genade tegen ja. zijn met u. Gezegend zijt gij al vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. En manier... Freya Vrij aan Vinken leeft van een uitkering? Ja. Ze staat ingeschreven bij het OCMB. Ja, goed. Uh, wat zijn u nog aan de weet gekomen over haar adres?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 Wat wilt je zeggen? Ja, het gerucht gaat dat ze een verhouding heeft gehad met haar halfbroer. Stefan Krijt The one and only. Verdomme Karin. En ja, wat voor stinkende beerput zijn we nu weer aan het trommelen? Kent toch dat liedje, hè, van Jacques Brel? Les bourgeois, c'est comme cochons. Nou, dan zijn er die dat soort mensen de betere medeburger durven noemen. <laughs> soms, hè, hey, Karin, soms hey, steekt het mij allemaal zo tegen, hè? Ja, het zal wel. Ah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 Zo'n vaart zal het wel niet lopen, zeker. Maar, uh, Als je je hart eens wilt luchten... Je weet bij wie je terecht kunt, hè? Ja, hm? ja Karin, ja. Bedankt. Nou, we werken nu toch al lang genoeg samen? Om, uh... ja, absoluut, absoluut. Maar dat moet daarom hier niet, hè? Ik bedoel... Maar ik wil zeggen, als je eens een avondje weg wilt... Dan zeg je het maar, hè? Dat uh, zal ik zeker doen. Ik, uh... Ja? Uh, merci. Nee, Kom hier. Hm? Hannelore? Stork? Uh, nee, nee. Ja, dus. Maar oh. Annalore, wat is er? Niets dat u nu nog interesseert. Maar -Lore, wacht eens. Is... Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, Hallo, Hanne, hey, Hanne. Stefan. Oh, ze op niet te doen. In de regen. ik heb de hele dag binnengezet zitten en ik dacht dat een wandeling mij goed zou doen. Oh, je bent drijf drijfnat meisje. Nou, kom aan, stap in. Nee, nee, nee, dan breng je. kaart. Ah, zeur niet. Ik breng u gelijk waar naartoe. Oh, Stefan, ik denk niet dat... Niet dat het het moment is om een zwaar koudheid op te lopen. Nou, kom vooruit, Hups, oké, okay, kom erin. Nou, dat moet je moeite doen, hè? Iets voor je doen, dat is toch geen moeite? Dan kom ik in de wandeling naartoe. Nergens meer. Ja, zomaar waarom slenteren? Ja. En dat moment dat oude wij regent. Ah, kom maar, hoe zeggen ze dat? Met je alle Chinezen, Als ik wandel, maar, uh... denk ik naast nou, dit Over? Ja, maar alles zeker. Die novemberblues. Daar hebben we allemaal wel eens last van. Dan komen we Niks speciaals. Dit is een man, commissaris Van in. Oh, Laat het ons erop houden dat hij een beetje achterdochtig is. Ja. Hij ziet de demonen van de ontrouw opduiken. Ik had niet moeten verzwijgen om elkaar van vroeger kennen. Ja, inderdaad, van vroeger. Wat jij nu nodig hebt, dat zijn in een, een gezellige babbel in die volle woorden. En weet ik toevallig toch wel een adres zeker, waar het dat allemaal perfect kan. En kom, als de Josie belt.